Tien Russische militairen die begin vorige week werden opgepakt in het oosten van Oekraïne zijn geruild tegen meer dan 60 Oekraïnse militairen. Aan de gevangenenruil zijn moeizame onderhandelingen vooraf gegaan, zei een Russische hoge militair. Oekraïne ziet de opgepakte Russen als bewijs voor de Russische militaire aanwezigheid in Oekraïne. De Russische parachutisten zeggen dat ze de grens per ongeluk waren overgestoken.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 Het weer, het is vandaag wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen rustig en tamelijk zonnig na zomerweer. Met temperaturen die later in de week oplopen tot 25 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. Verkeers Dit is John Zohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer tussen Naarden en knooppunt bij de berg. Tot zover de verkeersinformatie.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 als de landen helemaal aan boord zijn, komen ze in de studio terecht... waar gecheckt wordt of alle uren aanwezig zijn voor de komende dag. En daar kon het wel eens een enkele keer aan mankeren... door een vergissing of door ziekte. De omroeper aan boord nam dan zo'n programma voor zijn rekening. Maar dat was niet zijn enige taak. Integendeel, hij was er voornamelijk voor het nieuws. Goedemiddag, luisteraars. Techniek, Hans van Velsen. Dit is Kees Veld. Radio Veronica Nieuws. Wanneer de overheid haar beleid niet belangrijk wijzigt, zal er in de naaste toekomst haast geen mogelijkheid zijn... de inkomens van domtrekkers, zelfstandigen en ondernemers te verbeteren. In het binnenland nog een lokale bui. Overigens opklaringen, maar morgen weer meer bewolking en plaatselijk een bui. Matige aan de kust nog krachtige wind uit westelijke richtingen. Minima 2 en maximum temperaturen morgen 10 graden. Dat was een Veronica-primeur. Nieuws brengen op het hele uur. Een service die tot de taken behoort van een goed radiostation. Hilversum, met zijn 50 jaar ervaring, was er nog niet opgekomen... en had het voorbeeld van Veronica nodig. Muziek en nieuws gaan via de mengtafel van de technicus... en de zender naar de antenne. waar het vertrouwde Veronica-geluid... de huiskamers van miljoenen Nederlanders kon bereiken. Niet alle programma's werden in Hilversum opgenomen... Het zondagmiddagprogramma Sangria werd live vanaf het schip door de studiomedewerkers verzorgd. Dat was wel even wennen, maar toch hadden we altijd veel plezier. En over de kookkunst van de kok wordt nu nog gesproken. Sunday afternoon, Maandag 2 april 1973. Nederland wordt geteisterd door het geweld van een voorjaarsstorm. Ja, uiteraard. Goedendag. Hier is nogmaals uw technicus, wie doet. Uh, tot onze spijt moeten we onze uitzendingen staken, omdat we te dicht het strand naderen. We gaan uh, zo meteen van boord. En, uh, nou, alles is hier verder goed. We hopen dat alles goed blijft gaan. Uh, we hopen ook dat u we weer gauw uh, muziek kunnen verzorgen en uh, blijft ons steunen en aan alle vrouwen uh, sterkte. Het is honden weer op die maandag. Nederland lukt zich onder het geweld van de voorjaarsstorm. S'avonds om half negen is de storm aangewakkerd tot windkracht 12 met stoten van 13. De Veronica wordt van zijn ankers geslagen... en op slechts 100 meter van de pier op het Scheveningse strand geworpen. De bemanning kan op het nippertje gered worden... door de mannen van de Bernhard van Leer... van de Koninklijke Noord-Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij. Dinsdagochtend, Ruud Doets. Nou, bedankt voor de gezellige avond. Over acht kregen we een klap water. En toen lag gelijk de voordeur eruit. Laat ik het maar even de voordeur noemen. En een eh, plaat aluminium, die was helemaal ingeslagen. En dat, eh, dat was wel de boosdoende. En hoe was de stemming aan boord? Was er een uh, paniekerige toestand of viel het wel mee? Nou, in eerste instantie was er eventjes paniek natuurlijk. Maar dat we alles overzien hadden, was het eh, improviseren geblazen. Wat ging er door je heen toen je dat zei? Eh... Uh... Nou, er ging heel wat heen. Dat ja, moet ik dat nou uitleggen. Een beetje, beetje weemoedig he, om, om ergens van af te stappen wat je wij al bijna 13 jaar op ziet. En dan alles zo draaiende achter te laten, dat, dat viel heus niet mee. Lam geslagen ligt het schip daar op het strand. Nieuwsgierig en triest gade geslagen door tienduizenden Nederlanders. De justitie besluit niet tot ingrijpen... omdat het stranden van het Veronica-schip overmacht is... volgens meester Roosing, officier van justitie in Den Haag. Bergingspogingen worden ondernomen, maar alles mislukt. En de 18e april nadert steeds meer. Hoe moet dat nu met de op die dag geplande hoorzitting... de demonstratie en het popconcert in Den Haag? Maar Radio Caroline schoot te hulp. Enkele dagen later waren we weer te beluisteren. Caroline, Caroline. Ai, ai, ai. En dan is het zover. Springvloed, precies op Veronica's dertiende verjaardag. 18 april, we kunnen het toch proberen. <middels> Radio Veronica bleef vechten voor het voerbestaan van het radiostation. Ruim 150.000 Nederlanders ondersteunden haar op de 18e april. Het sluitstuk van de demonstratie was een ongelooflijk groot popconcert... op het Malieveld met onder andere de Cats in the Golden Earring. Een onvergetelijke herinnering voor alle aanwezigen. In de Tweede Kamer sprak de heer Dolf Koppers... voor de politieke partij Radicalen... partijgenoot van minister Van Doren en staatssecretaris Van Hulten. Ik geloof dat het voor de omroepen... Voor de politieke partijen. Van belang is dat wij nu niet zo principiënrijterig doen. Niet zo dogmatisch doen. Maar dat we gewoon proberen om tot een redelijke oplossing te komen. Voor wat zo verschrikkelijk veel mensen graag willen. Deze mensen zullen er ook niets van begrijpen. Als wij, als wij dit, dit nu zo door laten gaan. U moet, wij moeten ons niet de illusie hebben dat ze er ook maar iets van zullen begrijpen. Dat, dat zo'n uitvoerig en zo zo'n algemeen uitgesproken verlangen. Dat dat via allerlei toestanden in de Kamer en in de politieke partijen zal. ...weggestemd worden, terwijl het niet nodig is. Ik, eh, ik ben bang als wij dit zo door laten gaan... ...dat, dan, eh, dat ik dan eh, met enige meer moet zeggen... Eh, ...dat het niet eh, lukt, vrienden, dat het allemaal niet kan. Eh, dit mislukken, dat zou ik willen, dat, daar aan zou ik een citaat willen zeggen... ...uit een eh, plaat die al wekenlang eh, bij de top 40 hoort bij Veronica... Ik moet het helaas niet in het Nederlands doen... want de internationale taal van het popwezen is Engels, zoals u weet. Maar ik zou ondanks al deze miserie willen wensen... dat er is power to all our friends... to the music that never ends... to the people that would be free giving power to you and me. Power to all our friends. Het was geen aanleiding voor onze volksvertegenwoordiging om een ander standpunt te nemen... Veronica moest verdwijnen. Dat blijkt op 28 juni van dat jaar, als Kamervoorzitter Vondeling met een korte hamertik de illusie van miljoenen in stukken slaat. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan. De heer ook, ook, ook bij nadere overweging verlangt de heer Koekoek hoofdelijke stemming. Het hoofdelijk worden gesteld. Mag ik de leden vragen hun plaats in te nemen? De stemming begint bij het lid van Ooyen. Ik verzoek de rivier de namen op te lezen. Ja? Van Ooyen. Patijn. Salomons. Van Mierlo. De voorzitter. De uitslag van de stemming is dat 94 leden zich voor het wetsendwerp hebben verklaard... en daartegen 39, zodat het is aangenomen. Veronica bleef echter niet bij de pakken neerzitten... en begon onmiddellijk een nieuwe actie. Nu voor de Veronica Omroeporganisatie. Op vrijdag 6 juli kon het 100.000ste lid worden ingeschreven. Veronica Omroeporganisatie. Ontstaan uit Radio Veronica en de Veronica Omroep Stichting. Een omroeporganisatie die de gedachten aan en de idealen van Veronica levend wil houden. Een omroeporganisatie die beantwoordt aan de behoeften die bestaan bij het Nederlandse volk. Om de actie voor de Veronica-omroeporganisatie kracht bij te zetten, trekt Veronica in de laatste maand van haar bestaan met de mobiele studio Het Land door. Alle programma's werden op locatie opgenomen en het gaf vooral bij Wil Wil wel veel plezier. Elke dag weer. Veronica komt aan land. gelukkig in het spelen. Nou, zou ik niet zeggen. Kijk oh, een eens even. Oh, ik heb er drie nou. Komen er drie uit. Die laten we even op liggen. Dat is drie mal. ik je deed. Goed. Nou, dan heb ik voor u ook nog een uh, mooie zonnebril van de brilmeij. Daar geef ik drie muntjes voor. Een zonnebril van de brilmeij voor drie muntjes. Uh, nou, ik heb een hele goede toevallig van, uh, van de dokter. Oh. <laughs> heeft, ook, heeft Heeft hij ook een winkel? <laughs> Goed, en bril... ja, ik wil niet zeggen dat die van de bril naar je goed is, is. Van de dokter, dokter is hij ook hier. goed. Maar uh, ik heb iets aan mijn oog. Vandaar dat ik dus... Uh, Bij de dokter ook ben ook geweest. ...advies van de dokter. Dus ik geef u drie muntjes. Drie muntjes. Ja. Ja. Oké, okay, daar gaan we dan. Oh, god, oh, god. ja, Toen geeft dat ding eens een leuke klap. Oh, een kerstje. Dan krijg ik wat. Ja. Ondanks alle succes voor de Veronica Omroep ...kwam voor het radiostation toch onderroepelijk het einde. Na de laatste maand en laatste dag... En... Dit is het laatste uur. Veronica. Een periode waarin u herhaaldelijk hebt kunnen luisteren naar zijn stem. Maar nu een afscheid van onbult Verwij, directeur van Radio Veronica. Radio Veronica gaat nu sluiten. Ontzaglijk veel mensen in Nederland geloven het eigenlijk nog niet. Maar we hebben allemaal de hele week het onheilspellende aftellen meegemaakt. Jongens. Met dank. Ik had deze 14 jaar met jullie nooit willen missen. Wat er ook gebeurd is. Het was fenomenaal. <tacht> Veronica is wel gewond, maar toch niet verslagen.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 Voor Radio Veronica aan boord van de Noordenee. Luisteraars, namens de gehele bemanning wens ik u het allerbeste. Vaarwel. Het mooiste schip dat ik ken, dat ligt op de Noordzee, Noordzee, noordzee. Zo'n zes mijl uit de kust ongeveer. Daar op die mooie zee, mooie zee, mooie. Zee. Al waait de wind nog zo hard, jij doet daar je plek, altijd maar weer, keer op keer. Storm maar, beug maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar, beug maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Dan moet je binnenkort toch weg.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 Storm maar buk maar naar noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm beig, maar buk maar naar noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar buk maar noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar buk maar naar noorden Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens die hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemens. Hij was een boosdoener. Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. is maar een uh, documentaire. We hebben hem in twee delen uitgezonden. Denk, anders was het zo lang allemaal. Gelukkig vonden we ook nog iets van Noordzee. Ja, gelukkig. staat er wel op die LP toevallig. Gelukkig zijn de tijden veranderd. tegenwoordig hebben we misschien wel veel te veel radio stations. Als je de FM beluistert, word je helemaal gek van wat er allemaal op zit. Maar goed. Een station als Veronica is er niet meer. Tegenwoordig moet alles een format hebben. Je mag uitzenden 80, 90 jaren of weet ik veel. Het moet allemaal in een keurslijfje gegooid worden. Welk station dan ook. CFM gelukkig niet. En daarom is het zo leuk dat ik bij CFM de gelegenheid kreeg van de programmaleiding. Om deze middag op deze manier voor u te maken. Ik ben me blij mee. En ja, we gaan... Tot vijf uur aan Toen door op deze tour. We draaien de muziek van Toen en straks na tweeën de actualiteit van nu. We gaan naar het circuit, we gaan naar de voetbalvelden. En allerlei andere nieuws met diverse eh, CFM-medewerkers. Tot twee uur gaan we nog even lekker door met wat dingetjes laten horen. Jingles, eh, fragmenten, toontjes van het toenmalige... Radio Veronica. Helaas, van Noordzee heb ik niet zoveel. Eigenlijk niks. Uh, die zijn ook nooit zo ver geweest... dat ze LP's uitgebracht hebben of wat dan ook. Waarom, weet ik niet. Maar dat hebben ze nooit, hebben ze nooit gedaan. Hoewel Noordzee een hele goede tegenhanger was... van Veronica in de tijd. En uh, ja, het is niet anders. U hoort nu de tune van Radio Noordzee. Uh, Les Reed orchestra... and man of action... En we hebben nog een heleboel leuke muziek voor u. Tot twee uur. En daarna gaan we over naar Zandvoorn zondag. Maar ah, wel in de stijl van Veronica. Toen de tijd. Als het goed is moeten we nou een plaat op starten. Als het goed is hoor. Als het goed is. Als het helemaal goed is. Moment. Ja, goedemiddag. En uh, de plaats staat niet op. <lacht> dit is nou weer een drama. Dit. dit is nou toch weer een drama. Nou, dan deze nog maar even. Die hebben we al gehad, maar oké, okay, deze stond er. Maar die computer doet het even niet. Hadden ze vroeger niet met die bandjes. Dan ging het allemaal goed. Ja, die bandrecorders toen de tijd, die start altijd wel. <laughs> de computer deed even niet wat ik wilde, maar dit hadden we al gehoord en dit niet. Een trein kan niet uitwijken, niet naar rechts, niet naar links, hij kan alleen recht uit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Back in, Back in time, time, on time on the sounds of the nation, it's a flashback. flashback. Stevie was een beetje laat. Hij wist niet dat hij moest zingen, dus uh, die was een beetje de late kant. Oké, okay, nou, we zijn er weer, hè? Ja, hallo, goedemiddag. Manfred Man. There she was, just walking down the street, singing. Do what did it did -di it, -di it -di -di do. Popping her fingers and shuffling her feet, singing. Do what did it did it, did -di it -di do. She looked good. Look good. She looked fine. Look fine. She looked good. She looked fine. He was walking next to me singing Holding my hand just as natural as can be a singer Every single day singing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 God, it's come true. Summer holiday doin' things they always wanted to so what's going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hits uit de beroemde tijd van Radio Veronica natuurlijk Cliff Richard and the Shadows, 1962 als ik het goed heb. En dat nummer dat heet de Summer Holiday. Nou, die zijn voorbij, nu alweer. Tot, uh, we krijgen nog een 3-in-1 zo. Die moet ik even gauw uh, zo erin zetten. Die komt, uh, komt helemaal goed. Uh, want dat had ik u beloofd. En... Mocht u nog ideeën hebben voor een 3-in-1 voor de komende drie uur? Nou, laat het ons gerust weten. Hè. Mag. Maar het moet wel een artiest zijn uit die tijd natuurlijk. Dit is uh, Tommy, James en de Shondells. dag Lex Harding. En ik denk dat ik dat er maar inhaal. Ik vind het wel leuk om dat er gewoon in te houden. Ja, dit waren de Beatles. En dit was een 3 in 1 van de Beatles. Come on and Mocht u suggesties hebben voor en eentjes voor de komende uren... laat het ons rustig weten, hè? Als het maar wel artiesten zijn uit die tijd... vanaf 59 tot 74. Ja. Dan doen we het graag, hoor, als we het kunnen regelen. Het deze nog, nog, nog, nog, nog? Ja. Dat is muziek die je tegenwoordig niet meer zo vaak op de radio hoort, eigenlijk. Lex Harding draaide dit in de tijd altijd wel. Daarom hebben we het ook leren kennen. Jethro Tull Living in the Past Nou dat doen we vandaag een beetje RetroTool. Living in the Past. Nou, dat doen we vandaag een beetje hoor. Blikken terug, 40 jaar geleden. En dit was een van die grote monster hits die in 1967 wekenlang nummer 1 stond in de Veronica Top 40. Procolerm. A lighter Shade of Pale.